Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn 1500 mensen naar Schiphol gekomen voor een banenmarkt. De luchthaven zoekt dringend personeel om de zomerdrukte straks aan te kunnen. Vooral bagagemensen en beveiligers zijn meer dan welkom. De beveiligers worden door de AIVD gescreend. Dat wordt ook aangevraagd. Dat is gelukkig nu dat het heel snel verloopt. Daar hebben we goede afspraken over. Dus de medewerkers kunnen ook heel snel aan de slag gaan bij ons. Maar deze hoogleraar heeft minder vertrouwen in het succes van die banen. De markt. Het is rijkelijk laat, omdat het natuurlijk nu al juni is... en je wil natuurlijk heel snel die bezetting op orde hebben. Maar je moet er ook vanuit gaan. Als mensen vanuit de bestaande baan overstappen... hebben ze ook nog een opzegtermijn. Dus voordat ze er zijn is het al gauw augustus. In een woning in Amsterdam is een vrouw van 27 gevonden... die al ruim een half jaar vermist was. Ze verdween in december uit een zorginstelling in Zuid-Holland... en werd drie dagen later gezien in Amsterdam. De 65-jarige eigenaar van de woning waar ze is gevonden is aangehouden. Hij wordt verdacht van mensenhandel. En niet alleen hier, maar ook in Amerika wordt tanken steeds duurder. Door de stijgende olieprijzen betalen ze nu meer dan 5 dollar per gallon. Dat is omgerekend 1,26 euro per liter. Dat is voor ons supergoedkoop, maar voor de Amerikanen echt peperduur. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat brandstof daar zo duur is. En het is weer een lekker dagje om onder de parasol te liggen... kijken naar allerlei sportwedstrijden. Vanavond speelt het Nederlands helftal tegen Polen in de Nations League. Maar er is ook wielrennen. Nederlander Oscar Rieseberg Riesebeek won zojuist dwars door het Hageeland was te zien bij Eurosport. Riesebeek die zou het toch verdienen na die mooie aanval. Ziet dan Vermeers komen in de laatste 75 meter. Maar na die laatste bocht dan is het vaak binnen. Oscar Riesebeek gaat dus deze dwars door het Hageeland winnen. 1-2 voor alpensien Phoenix. De eerste en prachtige profstegen voor... Uh... Oscar Riesenbeek. Over ongeveer een kwartiertje beginnen Max Verstappen... en zijn collega's aan de kwalificatie van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Dan bepalen ze dus wie er morgen vooraan mag starten op het circuit van Baku. En het weer nog. In het zuiden van Limburg zijn er wat wolken en er is ook kans op een bui. Verder is het overal droog en flink zonnig. Het is 19 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A9 die me richting Alkmaar tussen Amstelveen en Alsmeer. 4 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort, ZZZ. Zandvoort, de zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Dichter, ligt day fly, deze van de tambourine, you're the high under the moon. Aan het begin van het derde en laatste uur weer van Zandvoort op zaterdag, graadje of 18 buiten. Lekker weer om even van de zon te genieten en je dit met blijft het toch wel redelijk weer. Dus de korte broek kan even uit de kast, Albert-Jan, als je op vakantie gaat, dan neem je je korte broek mee of niet? <laughs> durf je dat niet ja. aan? Als niemand het ziet, doe ik hem nee, aan. Ja, precies. Oké. Okay. Uh, nou ja, wat is er aan de hand? Uh, even kijken. Azerbeidzjan, uh, dat is de eerste plek waar we even naartoe gaan. Kom jullie heen. Is die al begonnen, die kwalificatie? Volgens mij nog niet. Want dit zijn uh, beelden uh, die ik nu binnenkrijg uh, van, uh, de race van, vorig, uh, van de race voor de, voor de, voor, van de laatste keer. Dus ik, die, de, de, de derde vrije training was ook een kwartier later begonnen. Dus ik, ik verwacht ook dat ze hier een kwartier later gaan beginnen. Maar in Le Mans zijn ze al wel gestart. En precies om vier uur uiteraard, zoals we het gewend zijn. En met nog 23 uur en 53 minuten te gaan, is de uit, eerste uitvaller is er al. Hè, meen je dat ja, ook? dat is een beetje sneu. Die ging echt vol de, de, de, de, de hoe, noem, hoe noem je die dingen ook alweer? De vangereel. De vangereel in. En die auto moest worden weggetakeld. Dat is een beetje sneu voor, al, voor die andere teamaten. Die hebben dan uh, geen... Uh, geen uh, die hoeven dan niet meer. Maar in ieder geval, ze zijn los. En, uh, de, en alle vierde klassen komen misschien straks nog even op terug. Maar uh, daar zijn ze al gestart. Dat geen houden... Nederlander, hè? Die, uh, die uh, is gestrand in die eerste nou, vijf minuten. Dat, dat, dat, dat vertelt het verhaal niet. Tenminste, ik neem aan dat er geen Nederlander bij betrokken is... Maar... Wellicht later dat ik daar meer informatie over heb. Goed, dus uh, kwalificatie Formule 1 van Azerbeidzjan in Baku. Uh, de 24 uur van Le Mans is begonnen. Het dier van de week ontbreekt. Zeker niet om half vijf. We hebben een Teddy, want die zaten we vorige week ook. Maar Teddy zit er nog. En meestal zijn we gewend van als wij een, hond, als, als wij een dier in de, van de week hebben... dat die toch wel binnen een week geplaatst is. Maar Teddy uh, is nog niet geplaatst. Dus wederom aandacht voor Teddy. Gedicht van de week. Je hebt er inmiddels één uitgekozen. Dus uh, die gaat het worden. Uh, even kijken wat de titel van dat gedicht wordt. Ik leef vandaag. Hoe je die? Pakkende titel. Ik leef vandaag. Nou, dus vanavond lekker Tropicana feest. Dat is helemaal goed. Eh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ja, dankjewel. En uh, uiteraard kan je blijven kijken door uh, te gaan naar wwwzfm livenl zfm livenl Kijk je live mee in de studio aan de tolweg, Tina. Deze hebben we al een hele tijd niet meer gedraaid en hij blijft zo lekker hè. De single van Kid Frost. Hier is La Rata. Toy MC Kid Frost You soy hip at my throne the big boss My cuento's loaded It's full of violas I put it in your face And you won't say nada Fatos cholos You call us what you will You say we are assassins you're children taught to kill It's in my blood to be an Aztec warrior Go to any extreme and hold no bear It's Chicano And I'm brown and proud Want this chingaso Simona said let's get down Right now In the dirt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 single uitgekozen door uh, niemand anders dan Snoop Dogg. Deze van uh, Kit Frost en uh, La Rata. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Wat? Dit is ZFM Zandvoort. Nou, en als we het over zomer hebben, dan hebben we het over deze plaat. Hier is Bijla. De geklanken van uh, Ivan, Ollier en uh, Baila. CFM Race Radio. Pit Report. Pit report. Het is uh, kwart over vier als we deze Pit Report op de zaterdagmiddag beginnen. Voor de mensen die aankomende maandag naar de herhaling uh, luisteren. En we staan uh, aan de, aan de, aan de, ja, de minuut van, uh, van de start van de kwalificatie, al, Jan... Ja, klopt. Dus daar kan ik nog verder uh, niks zinnigs over zeggen. Ja, dat ze inderdaad in file nu de, de, de diverse pitsen uitrijden. Geef mij de gelegenheid om uh, even uh, u bij te praten over de 24 uur van Le Mans... die uh, om 4 uur is begonnen. Uh, en met name over de Nederlanders. De Nederlandse autokeur Robin Freins. die is uh, om 4 uur vanaf de zesde plek in de 24 uur race van Le Mans uh, gestart. De Limburger die een team voor, vormt met de Indonesiër Jean Gelal... En de Duitse René Rast uh, reed in een ORECA... een tijd van 3 minuten 28.394 in de kwalificatie. Hij was daarmee wel de snelste in de LMP2-klasse. Dan moet je nagaan dat in de, in de, hyper, uh, de hybride klasse... Rijden dus, dat is de hoogste klasse, en dat is, gaat tussen Toyota en uh, Porsche... daar rijden maar vijf auto's. Dus hij staat in zijn klasse eerste... En als, dus als eerste ook op de, de, de grid. Maar het is dus de zesde plek. Omdat die andere vijf auto's die zijn nog sneller zijn. Maar dat is een, een klasse apart. Er starten maar vijf auto's. Dus hoeven maar twee uit te vallen. En je valt in de prijs. Ja, dat, dat, dat, dat is een logische hoog. reden. Want uh, vijf zo, zogeheten hypercars. De hoogste klasse in de Franse autosportklassieker. Staan voor friends op uh, de startgrid. Die staan er dus voor, letterlijk. Met de Toyota van Sebastian Buemi, een Zwitser, een Rio Hirakawa, Japanner en Brandon Hartley op de pole position. Vrijns is vaste rijder in de Formule E, het wereldkampioenschap van de elektronische racewagens, maar wisselt het af met lange afstandsraces. Hij won eind mei nog de 24 uur van de Nürburgring. De 24 uur van Le Mans doet het dit jaar zonder racing team Nederland. Het autoteam van uh, coureurs Gilo van der Garde, Rinos van Kalmhout en Frits van Eert en Dylan Murray... rijdt dit jaar wedstrijden bij een andere autosportbond dan de FIA... en kreeg daardoor geen gegarandeerde startplaats. Dan kijken we even naar het lijstje van de Nederlanders die meedoen. Dat zijn er, er waren in eerste instantie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tijmen van der Helm die komt uit in de LMP2-klasse. Robin Vrijns, zoals gezegd, ook in LMP2-klasse. Ben Fiscaal, ook LMP2-klasse. Job van Uitert, ook LMP2. Dan hebben we nog Nicky Katzburg in de LMGTE Pro. Dat zijn dus in die klasse dat zijn dus alleen maar pro-drivers. Mensen met de re... Niet alleen met een race-licentie... maar die hebben dus ook een, een, een pro-licentie. En dan heb je nog Renger van der Zanden... en die zit in de LMGTE. En dat is een amateur klasse. Dat is dus een, uh, met echte coureurs en een amateur erin. Renger, dus dat zijn er dus vijf. Maar op het laatste moment kwam Nick de Vries ook bij. En die doet ook de onverwachts toch mee aan de 24 uur van Le Mans... want de 27-jarige Vries. Vervangt bij het team van TDS Racing... de 62-jarige Fransman Philippe Shimadomo die na diverse crashes en incidenten tijdens de trainingen van de wedstrijdleiding te horen kreeg... dat hij niet meer mee mag doen in de auto. Met TDS Racing, dat nauw samenwerkt met Racing Team Nederland... besloot erop de Vries als vervanger op te roepen. De regerend wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule de E... reed 24 uur van Le Mans in 2019 en 2020 voor Racing Team Nederland... dat dit keer, zoals gezegd, ontbreekt op het circuit de La Sartre. Vorig jaar deed de Vries namens het team van G-Drive Racing mee aan de iconische autorace. Afgelopen maand maakte de Vries zijn officiële debuut in de Formule 1. Hij mocht in Barcelona de eerste vrije training rijden in een auto van Williams. De 24 uur van Le Mans begint. Zoals gezegd is begonnen om 4 uur vanmiddag en het team van de Fries die uitkomt in de zogeheten lmp 2 klasse vertrekt vanaf de 31ste plaats. Nou, het wordt uitgebreid live uitgezonden op FTL 7... Eh, tot en met morgen 4 uur. Dan wel op Eurosport, ook tot morgenmiddag 4 uur. Dus wat dat betreft voor de, eh, voor de Le Mans-liefhebbers... Uh, een korte nacht met, of een nacht met veel pitstops en dan even weer tv aan. van Hoe staan ze ervoor? En je kan tussendoor ook even de Formule 1 kijken vanaf uh, 1 uur, want dan ben je weer uh, ruim op tijd voor de finish van Le Mans. Ja, maar de, de, ik denk dat tegen 4 de, de, de Formule 1 zal tegen 3 uur dan uh, finishen. Uh. Zo rond 3 uur, ja, half 3 ja, ja. of zo Eerst, ja. is de finish van de Formule 1. En ja. dan eens, hup, hup, weer naar door Le Mans. naar uh, Le Mans en uh, neem je daar de finish uh, ook mee. Over Le Mans en uh, Formule 1 gesproken. Ook uh, daar doen heel veel uh, Formule 1-coureurs... of ex-Formule 1-coureurs uh, aan uh, Le Mans mee. Zo zag uh, de Paul Robert Kubica ook uh, net... Uh, ja net in Belten. die rijdt dus uh, ook mee uh, tijdens de 24 uur van Le Mans. Nou, als we het over de Formule 1 hebben. Inmiddels is er gestart uh, met uh, de kwalificatie in het, uh, Baku. En uh, we kijken even naar de top 3. En daar vinden wij op de eerste plek, daarom kijken we er ook even naar natuurlijk, Max <laughs> Verstappen op dit moment op uh, plek, uh, plek uh, nummer 1. Op twee, uh, tweede plek uh, Sergio Perez. En uh, op de derde plek uh, vinden we uh, Leclerc. Dus dat is de top 3 tot nu toe van de, de kwalificatie uh, met uh, inderdaad uh, nog uh, eventjes uh, volgens mij een minuut of 13 in uh, de Q1 uh, te uh, rijden. Tijdens uh, deze plaat van uh, Yellow and the Race kunnen we wel even kijken naar uh, de kwalificatie van de Formule 1. We zitten in Q1, uh, Albert-Jan, nog vijf uh, minuten te gaan. Hoe staat het ervoor? Je zou bijna zeggen dat dit Q3 is, want het uh, is bovenin uh, behoorlijk spannend en wordt dus constant uh, stuivertje gewisseld. Maar momenteel op de vierde plek uh, Carlos Sainz, op een derde plek Leclerc. Het uh, is eigenlijk Leclerc. En op twee uh, Peris en op één Verstappen. Maar ja, dat uh, switcht nogal regelmatig. Maar ik denk, uh, we komen er nu even in. Want dan kan je mooi even die stand nog even doorgeven. Ja, zo is me net en zo meteen het uh, dier van uh, deze week. Teddy. Teddy, moet ik zeggen. Maar is deze? Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Wild well, yellow. Black or white, and a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girls, sexy girls, they all like that fancy world. Champagne, a gel song, and a slow dance. Now who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, the made a mother in Hollywood.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 Uit de jaren zeventig hoor je de single van Sailor en Girls, Girls, Girls. Het dier van de week, het is half vijf en uh, Teddy is het dier van de week. En uh, Teddy stelt zichzelf even voor. Zoals gezegd, Teddy is mijn naam en ik ben een kruising tussen vermoedelijk een labrador en een Stafford. Ik ben er drie jaar oud geworden en helaas op zoek naar een nieuw mandje. Ik kom oorspronkelijk uit het buitenland en daar is helaas veel misgegaan in mijn vroege socialisatie.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 Met andere honden ben ik wisselend met name richting de mannelijke variant. Met teven kan ik het uiteindelijk heel goed vinden... en ik zou ook prima met een teef van hetzelfde kaliber mijn huis kunnen delen. Na Reuien kan ik een grote mond hebben... maar dit komt echt omdat ik gewoon niet beter weet. We zijn aan het trainen en de ene hond kan ik heel netjes negeren en besluiten om naar mijn verzorger te kijken. En bij de andere vind ik het toch iets lastiger. Maar met een lekkere en goede beloning doe ik nog meer mijn best. Samen een band opbouwen zodat ik vertrouwen krijg in mijn nieuwe baas is heel belangrijk. Met onze band valt of staat hoe mijn gedrag zal veranderen. Ik zal er in ieder geval 100% mijn best voor doen. Ik hoop een baas te treffen die mijn mooie eigenschappen waardeert en mij helpt met mijn aandachtspunten. Ik heb met katten gewoond in huis, maar buitenshuis ging ik achteraan. Mits de katten niet bang zijn voor honden... en mijn baas voldoende ervaring heeft met het begeleiden van de omgang tussen honden en kat... zou ik mijn huis hiermee wellicht kunnen delen. Dit is dus verder te bespreken. Alleen thuisblijven ben ik gewend en dit was geen probleem voor mij. Zo kan ik prima een prima ochtend thuisblijven nadat dit uiteraard weer rustig opgebouwd is. Ik was zindelijk en sloopte niet als ik los in huis was...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 Even de koptelefoon testen op de zaterdagmiddag. Met deze van Santana. Hoor je eens even te zeggen. Lekker hoor.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 Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and feel your water taint. Dip down and take a drink and feel your water taint.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 Deze man, uh, Cracker Reporter, uiteraard bekend van uh, de lekkere jazzmuziek uh, die, die hij uh, brengt. En met deze plaat heeft hij in de hitparaders uh, gestaan. Je hoorde een single van een paar jaar geleden. Dat was de Liquid Spirits. Nou, de Spirits zit er ook in, want de laatste twee minuten van uh, Q1... die worden nu ook verreden uh, op het circuit van Baku. Uh, ja, klopt. Nog 1 minuut, 36 te gaan. We willen in ieder geval zeker niet terugzien... Uh, in deel 2 is Lens Stroll, want hij uh, zijn remmen blokkeerde in een bocht... en hij kwam met zijn neus in de vangrail terecht. Hij, hij reed wel weer weg, maar even daarna brok, vlogen de brokstukken van zijn auto af... en stond zijn rechtervoorband compleet scheef. Gevolg een rode vlag en uh, dus alle auto's weer naar binnen... En ze zeiden er net weer uit om uh, alsnog... maar ik snap niet waarom we gaan Verstappen en PRS... die staan 1 en 2 in Q1. Waarom gaan die nou nog de baan op? Ook geen enkel idee. Moet toch morgen eens een keertje uitzoeken. In ieder geval uh, in de gevarenzone verder nog Albon, Bottas, Latifi en Michael Schumacher. Zoals gezegd, Lens Troll uh, is eruit. Die heeft de walk of shame weer gehad door de pits. En uh, wij uh, verheugen ons al op Q2. Maar we zullen het einde niet meekrijgen in deze uitzending. Nee, dat, uh, dat zit er niet in. Okay. Zometeen hebben we wel het gedicht van de dag trouwens, uh, Albert-Jan. Yeah. En dat is uh, weer een uh, mooi gedicht uh, geworden. Zou ik zeker voor blijven luisteren naar de Zalvoorts Radio. Want dat gedicht komt eraan. Ik leef vandaag. De groep Lucifer met uiteraard Margriet Esshuis. Jorden House for Sale. Daarmee is het kwart voor vijf geworden. Het gedicht komt eraan, het mooie gedicht. Ik leef vandaag. Ik kom graag in Zandvoort. Maar ook dan, lieve schat, ben jij, jij in mijn gedachten. Ook al gaan we soms door. En klinkt jouw stem in mijn oor. Dat je op me blijft wachten. Door de sfeer op het raadhuisplein. Waar ik vanavond zo graag wil zijn. Denk ik niet aan morgen. Al mijn vrienden zijn hier. Voor dat beetje vertier. Dus maak jij je geen zorgen. Want de magie van de nacht. Krijgt me toch wel in zijn macht. En ik moet me bedwingen. Als een meisje van toen ineens vraagt om een zoen. Net, net voordat ik wil gaan dichten. Ik leef vandaag. Morgen zien we wel verder. Tja, ik leef vandaag met al mijn vrienden hier op het Raadhuisplein. Ik leef vandaag. Even nergens aan denken. Ik leef vandaag, want morgen... morgen kan alles anders zijn... Alle lichten gaan aan. Het is tijd om te gaan. Buiten wacht al een taxi. Het moment dat ik zeg... Hé hey jongens, ik ga nu echt, maar toch echt weg. Twijfel ik als ik haar zie. De magie van de nacht... heeft me weer in zijn macht. En ik moet me bedwingen als een meisje van toen... mij weer vraagt om een zoen. En ik hoor ze...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 Ik kom graag in de stad, maar ook dan, lieve schat, ben je in mijn gedachten. Ook al gaan we soms door, klinkt jouw stem in mijn oor, dat je op me blijft wachten. Door de sfeer op het plein, wat ik zo graag wil zijn, denk ik niet meer aan morgen. Al mijn vrienden zijn hier, voor een beetje vertier, dus maak jij je geen zorgen. Van de nacht krijgt me toch in een zijn macht en ik moet me bedwingen als een meisje van toen en eens vraagt om een zoon net voordat ik weet Van buiten wacht al een taxi Het moment dat ik zeg Hey jongens, ik ga nu echt weg Twijfel ik als ik haar zie De magie van de nacht Heeft me weer in zijn macht En ik moet me bedwingen Als dat meisje van toen mij weer vraagt om een zoon En bij uh, Dries uh, Roefink, uh, dan uh, googelen mensen altijd op uh, gele zwembroek... Op, uh, op een een of manier. Nou, ga je ook weg? Neem je ook een, een gele zwembroek uh, mee, Albert-Jan? Of uh, gaat dat een <laughs> beetje te ver? Dat is, niet, uh, dat is niet nodig, want waar ik heen ga, hebben ze geen zwembad. Oh, ja, oh, hebben ze wel, oh. maar ik ga niet overdekt zwemmen. Oké, oké, oké. oké. Nou ja, we gaan uh, nog een paar plaatjes draaien. Tot aan het nieuws weer waaronder deze van de Nederlandse de Novo Band. I don't want to brag about it.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 ...naar de jaren tachtig met deze single van de, de Nederlandse band... de Novo Band en You're Gonna Be Mine. Ja, een hele spannende Q2. En uh, ja, het de, de grappige van de Q2, althans grappig is... ...dat er weer die uh, vier coureurs zijn die het uh, met elkaar uitvechten. Want uh, ja, die staan op nog geen twee tienden van elkaar uh, vandaan uh, in de Q2. De eerste vier dan hebben we het over. Hè, hebben we het over uh, Leclerc, uh, Sainz, uh, Max Verstappen en uh, Perez... En daarna nou, er zit er ruim een seconde tussen. Dan komt een nummer vijf uh, Gasly. Dus uh, ja, ja het, is, uh, het is heel spannend. In het, de... lijkt wel, het lijkt wel of die, de Ferraris en uh, Red Bulls uh, uh, uh, drie keer Q3 rijden. Ja, nou, het Ongelooflijk. Het, dit is toch ja. niet normaal als je dat ziet? Het is zo levensgevaarlijk. Want je hoeft maar één keer een foute, foute stuurbeweging te maken... en je zit in de, in, in de, in de vangrail. Maar dat zijn echt uh, vier, uh, vier vechterspaartjes bij elkaar. Ja. 0,139. Het verschil tussen Max en uh, Sainz young dat, uh, ja, maar ze ze pas om kwart over vijf, hè? Ja, maar het... nogmaals, het mooiste vind ik het gat tussen uh, de eerste vier en daarna. Ja, ja, ja. ja, ja. ja nee, klopt. Het is He ongelooflijk. Heb je gelijk in. Nee, klopt, want er zit het uh, groot gat. Maar het is Gastly op vijf op dit moment. Dat is ook mooi. Ja. Hamilton, die heeft het niet naast zijn zien, want die staat uh, uh, in de gevarenzone. Die staat momenteel op een elfde plek. En zoals u weet, elf tot en met vijftien gaan Q na Q2 niet meer terugkomen. Dus Hamilton heeft nog wat werk te doen. Morgen de race om uh, één uur. Verder hebben we de 24 uur van. Le Mans en uh, wielrennen. En, uh, ja, je hebt heel veel schermpjes uh, vandaag opengehaald, albert Ja, enorm, enorm. We komen echt peelschermen tekort. Het is dus geen hint, hoor. Nee, nee, nee. nee. Helemaal niets. Nee. Uh, het zit er voor ons op. Uh, ja. nog, uh, nog, uh, nogmaals beterschap aan uh, Fred, ja, want, uh, Fred. Hij is er nog steeds niet. Want uh, Fred hardnekkig. is, uh, is er nog steeds uh, ziek. Inderdaad, uh, hardnekkig uh, allemaal. En uh, we hopen hem uh, spoedig weer te zien voor Entertainment for You. Klopt. Morgen zijn we er niet. Want dan zijn Morgen zijn we er niet. Zijn we zijn in Astrubijan. Astrubijan, ja, jij gaat, uh, ja, jij blijft langer op vakantie trouwens. Ja, ja, ik Volgende week ben je er dan ook niet. Nee, zaterdag niet. Maar zondag is er weer Formule 1 uit Canada. Ja, dus uh, nou ja, voorlopig... Dat uh, <laughs> zien wou... we wel. <laughs> <De> <laughs> <De> <hung> kom kom, van het kom het mooie je weer. nog wel terug? Ja, of, uh, nou, dat, dat hangt er helemaal vanaf. Oh ja. Nee, heel goed. Nou ja, veel plezier, Albert Jan. En bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond en veel vanaf 8 plezier